7 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. Bij de landing in de Russische stad Kazan... is een Boeing 737 van Tatarstan Airlines verongelukt. Alle 50 inzittenden, 44 passagiers en 6 bemanningsleden... zijn om het leven gekomen. De Boeing kwam uit Moskou. Kazan ligt ruim 700 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het toestel had eerder een mislukte landingspoging gedaan. Het explodeerde bij de tweede poging. Over de oorzaak is nog niets bekend.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 Dit is Radio 1, Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Rick Delhaas. Ja, welkom bij de VPRO voor een uur lang berichten van Over de Grens. Niet altijd worden vreemdelingen zo massaal en hartelijk verwelkomd... als dit weekende in Nederland. Veel vreemdelingen stuiten juist op de grens van de Europese Unie. Bijvoorbeeld in Servië. Dat komt u straks horen in een reportage. The money. nothing more. Het draait allemaal om geld. If you have money, you Als je won. geld hebt, ben je zo weg. What's the going rate, 500 euro's for Croatia? Yeah. Yeah. Yeah. Ja, Ja, zo'n 500 euro en dan ben je Servië wel uit. Naar Kroatië of naar Hongarije. En dan kun je verder. Een bijzonder boek dat alleen in het Koreaans verscheen. En Korea-specialist Remco Breuker las het voor ons. Het is geschreven door een vrouw die werd opgevoed... door de inmiddels overleden leider Kim Il-sung van Noord-Korea. Een grote openluchtgevangenis, dat wordt wel gezegd van de Gazastrook. Een Nederlandse en een Belgische ging er er een tijdje vrijwillig wonen. Eva Ludeman schreef er tien jaar geleden een boek over... en Inge Nees-boek verschijnt volgende week. Ze gaan met elkaar in gesprek. Maar we beginnen in Libië. Ja, bij gevechten in Libië zijn dit weekend zeker 40 doden... en 400 gewonden gevallen. Dat meldt de Libische minister van Justitie... Het zijn de meest gewelddadige confrontaties... sinds de val van Muammar Gaddafi, twee jaar geleden. En veel slachtoffers vielen toen milities het vuur openden... op demonstranten die protesteerden... tegen aanwezigheid van de milities in de hoofdstad Tripoli. Aan de telefoon hebben we Ton Lansing, de Nederlandse ambassadeur. Goedenavond. Goedenavond, meneer de Ja, Kunt u uh, omschrijven hoe de situatie is in uh, Tripoli? Het lijkt weer wat rustiger te zijn geworden. Er zijn met name in de nacht van vrijdag op zaterdag veel confrontaties geweest. Die hebben zich ook in de loop van zaterdag nog afgespeeld. Ja. Maar het is nu weer wat rustiger. Het openbare leven is zelfs vandaag weer enigszins op gang gekomen... Uh, ik zag geen mensen op terrasjes uh, koffie drinken en ik heb weer uh, vrolijk zoals gewoonlijk in de file gestaan. Ja, maar ik hoorde ook dat uit protest veel winkeliers hun winkel hadden dichtgehouden. Dat klopt, er zijn, um, er zijn heel veel winkels dicht, uh, De winkels en, en, en cafetjes die open zijn, dat zijn kle kleine winkels, buurtcafetjes, buurtwinkels waar mensen hun uh, dagelijkse boodschappen halen. Ja, en die winkels waren dicht en er werd van het weekend ook geprotesteerd omdat burgers het zat zijn hè, van die milities die maar met elkaar in de haren hare, hare vliegen. Ja, dat klopt. Zelfs op dit moment, terwijl we spreken... is er een demonstratie gaande op, uh, op het uh, Algerijeplein. Uh, mensen zijn het uh, inderdaad zeer beu. Uh, het gesprek van de dag hier is het gebrek aan veiligheid. Uh, wat mensen willen is weer een functionerende staat... met een leger en een politie die voor basisveiligheid zorgt. Het is heel uh, onveilig hier. Ja, zij vragen daar ook om uh, tijdens die demonstraties... Kan de regering van uh, premier zij dan dat ook leveren of niet? Nou, het, het, het, het is heel moeilijk, voor Ze, ze zijn natuurlijk uh, een partij tussen heel veel andere partijen. Er moet veel onderhandeld worden. Uh, zoals u weet zijn na de revolutie hier uh, een groot aantal milities uh, ontstaan. Uh, dit zijn zwaar bewapende milities. Sommige hebben meer. Uh, gevechtskracht dan, uh, dan het officiële leger. Dus de regering moet daar heel voorzichtig in manoeuvreren. Uh, probeert stapje voor stapje uh, daar te komen waar, uh, waar andere landen ook zijn. Namelijk een, een, een land met een gewoon functionerende politie. Ja, maar het lijkt juist uh, slechter te gaan. Want dit waren de ernstigste gevechten sinds uh, Muammar Gaddafi werd afgezet. Ja, ik denk wel dat het een heel bijzonder... Het is natuurlijk altijd een bijzonder geval. In dit geval is het ook heel bijzonder. Het, heeft een, uh, een, het ging niet om milities die op uh, betoog schoten. Het was één militie. Het is een militie die uh, niet zo'n goede naam heeft. Het is een militie die uh, uh, ja, door sommigen wel wordt gezien als een verzameling criminelen. Um, maar ja... Er is uh, daarna ook uh, gevochten uh, door verschillende andere milities... met deze militie weer. Um, en allerlei uh, groepen zijn met elkaar in conflict gekomen. Gelukkig lijkt nu... Uh, de, de, de oudsten in Libië die hebben elkaar gevonden om een oplossing te zoeken. En de indruk is dat de eerste berichten zijn dat het inderdaad gelukt is. Zoals uh, zojuist bekend geworden, dat de kazerne waar uh, dat bloedpad heeft plaatsgevonden op dit ogenblik is ingenomen door het officiële Libische leger. Ja, en met de oudste dan bedoelt u de stamoudste? Ja, het zijn standoudsten, het zijn uh, lokale leiders, het zijn uh, militiecommandanten. Er zijn heel veel militiecommandanten die, die, die wel met de regering samenwerken. Uh, het, het is een hele grote groep, dus het is ook niet gemakkelijk om daar een overeenstemming over te bereiken. Ja. Maar ja, wat, wat er nu moet gebeuren is, is dat, uh, dat de vreemde troepen... Zeg maar, er zitten hier in de stad veel uh, troepen van andere steden... En de die willen eigenlijk van die troepen af. Die willen dat die uh, andere steden dat die hun troepen terugtrekken. En misschien, uh, misschien is er een heel gesloten, we weten het nog niet helemaal zeker... dat inderdaad de troepen uh, die uit andere steden komen... althans uit Misrata in dit geval... dat die uh, ja. eruit uh, verdwijnen uit Tripoli. Ja. Ja. Ja. Goed, uh, hartelijk dank uh, Ton Lansing, ambassadeur in Tripoli. Ja. Bureau Buitenland... De wereld van alle kanten. Ja, migranten die proberen Europa te bereiken... kiezen steeds vaker de route via de Balkan. Dit jaar probeerden op die manier tienduizenden mensen... die schengenzone van de Europese Unie binnen te komen. Maar ook hier worden de controles steeds scherper. Vele stranden daardoor op de deurmat van Europa in Servië. Joost van Egmond nam een kijkje langs de Servische grens met Europa... We gaan naar binnen. Het onderkomen van de asielzoekers is een oude kelder met een heel klein luik. Het is echt heel klein. Misschien 60 bij 40 centimeter. En daardoor wurmen ze zich één voor één naar binnen. Als slangen. Okay. So, is we Zo doen we dat iedere avond, vertelt Dan, een keurige man uit Ghana. En hij kan het weten, hij zit hier al twintig dagen. In de bossen buiten Bogavaccia, in het hart van Servië. Hier even verderop is een asielzoekerscentrum, maar daar is voor hen geen plaats. 150 bedden en ongeveer 400 mensen die er aanspraak op kunnen maken. De resterende 250 die slapen buiten. En heel wat in deze kelder. Welkom, welkom. Welkom binnen, zegt de man. You see, you see the place. Yusuf uit Tunesië wijst me aan waar zijn bed is. De meest ongelukkige is me, Daar. Have, have a bad neighbor. Daar, helemaal in de hoek. Dat is de lastigste plek, zegt hij. Want als je s'nachts eruit moet, dan ligt het hier vol met mensen. The other people they sleep inside, you don't see nothing. 15. Five zero. Second. Een slaapplaats als deze ga je pas binnen als je ogen echt dichtvallen. De avonden breng je zo lang mogelijk buiten door. In de open lucht, zolang het weer toelaat. We zitten onder een boom en we praten over de ervaringen van deze groep asielzoekers. Ja, I will tell it, yes. Because this is the truth. Yes, I'm from Tunisia, but I don't find something good in my country. That's why I'm going away. Ik kom uit Tunesië, vertelt Yusuf. Maar ik kon daar niets vinden. Er was geen perspectief. Het was voor hem het begin van een zwerftocht die nu al acht jaar bezig is. Het illegale leven. When I go to Bulgaria and I come to Greece, again, this start walking to Macedonia then Serbia, and now I don't know where where we go. Eerst naar Macedonië, toen door naar Servië. En daar wacht hij nu op een kans om weer de Europese Unie binnen te komen. I mean, good country, can easy find good job. Not here in Serbia, of course. Serbia is daararen leekast. Like Want in Servië blijven? Dat wil niemand zegt hij. Yeah, middle to Hungary. Dan komt juist uit de Europese Unie. Hij was in Hongarije voor eventjes. And I came back after I ruled for deportation because I realized the life over there was terrible. Totdat de politie hem oppakte en terugdeporteerde naar Servië. The kind of treatment that they are meting out was what is not accepted. Het was verchrikkelijk. Ik werd er als een beest behandeld. It is not into write home about. It is not worth it. Het is geen leven. Dit is het niet waard. We have seen many things. Oh ja, zegt Yusuf. We maken heel veel mee. I mean, the best years van my life, I spent them outside. Illegaal. Everyone hate me. Far away, far away. Ik ben nu 28 en ik heb de beste jaren van mijn leven als illegaal doorgebracht. Iedereen haat me. Niemand wil iets met me te maken hebben. Maar toch blijf ik hopen op mijn kans. Oké, okay, Wat mijn droom is? To be somewhere legal. Ik droom ervan om legaal te zijn. And je weet, om mijn familie iedereen En dan wil ik een baan zoeken, een gezin stichten. I think all of us, they have the ik denk same dat like dat me. voor iedereen hier geldt. Like de dagelijkse brooduitdeling gaat beginnen. De auto komt eraan. Hallo, de leiding stuurt iedereen in een rij. Er is heel wat geklaagd. Het kleine bruggetje waar de rij voor de lunch zich verzamelt. Het is stampvol. Er staan zeker 200, 250 mensen. Eén deze dagen gaat het ding nog eens bezwijken onder al het geduw. En deze mensen slapen allemaal buiten, in het bos, in een gekraakt huisje. de montagne? De man laat zijn been zien. De kou heeft, heeft plekken in zijn voedsel geslagen. Hoe malata. En dit gaat allemaal echt om bijna niets. Een homp wit brood, bakje paté erbij, zo'n kwart liter melk. En deze heel magere voedseluitdeling is eigenlijk alles dat de werknemers van het centrum hebben kunnen regelen voor die mensen die ze binnen niet op kunnen vangen. goed ja. Hoe mensen reageren is heel erg wisselend. Sommigen zijn oprecht blij, anderen worden in steeds grotere mate gefrustreerd. is dat Klotenland, zegt hij. Binnen is er een soort van normaal leven. Het is hier eigenlijk een wat afgeracht bungalowcentrum. Maar de verwarming draait. Er zijn warme maaltijden. Hallo. Een man uit Somalië laat zijn kind op de openbare telefoon spelen. Lekker op de knopjes drukken en naar de briefjes luisteren. Het is een drukte van belang. De ombudsman van Servië is vandaag op bezoek. En het oordeel van de ombudsman is uiteraard vernietigend. Dit kan zo niet doorgaan. De overheid moet meer doen om deze mensen fatsoenlijk op te vangen. Maar hij hoopt tegelijkertijd ook dat het probleem breder getrokken kan worden. Dit is niet aan Servië alleen. De mensen zijn hier overduidelijk slechts op doortocht. Met de eerste de beste gelegenheid willen ze door naar West-Europa. En dat maakt dit ook een probleem van Europa. Hoeveel tenten Servië ook neerzet, deze mensen zullen blijven komen. In steeds grotere getalen. En we kunnen, zoals hij zegt, niet langer allemaal ons hoofd afwenden. It's not enough, I think yeah maybe more Yusuf wacht dat allemaal yeah, niet wash. af. So, Hij maakt plannen. here now you know my problem you know I'm looking to take some water to wash my Maar eerst my nog zijn broek wassen. Heb lantij. En dan weg. I can not resist anymore. Yeah really. Yeah, it's, very bad. Ja grap die. Ik kan het niet langer weer staan, maar direct daarna wordt het ernstig. You know, like you were here and some little times you are Under of the zero. So that's why so sad. Het is echt tijd om te gaan. De situatie hier is slecht. You talk with people here that are looking for people looking to move. De smokkelaar is niet moeilijk te vinden, zegt hij. Ze hangen bij bosjes rond bij het centrum. The money. Nothing more. Het draait allemaal om geld. If you have money, you Als je geld hebt, ben, ben je zo weg. Wat is going rate? euro voor Croatia? Yeah. Yeah, yeah. Ja, hij bevestigt het cijfer dat ik van anderen ook heb gehoord. Zo'n 500 euro, en dan ben je Servië wel uit. Naar Kroatië of naar Hongarije. En dan kun je verder. Twee dagen later stuurt Jozef een berichtje. Hij heeft het gehaald. Zijn smokkelaar liet hem ruim twintig uur lopen... maar bracht hem veilig naar de overkant. Hij is nu in West-Europa. Ja, dat was een bijdrage van Joost van Egmond. Meegeluisterd heeft Stefan Kok... docent immigratierecht aan de Universiteit van Leiden. Hoe belangrijk is die route op dit moment via Servië... Het is een route die, die wel steeds belangrijker wordt voor uh, migranten en, en vluchtelingen. Uh, dat is ook in kaart gebracht door uh, Frontex. Het uh, EU-agentschap uh, dat de uh, grensbewaking uh, coördineert in Europa. Ja. Dus er is wel steeds meer bekend dat, uh, dat vluchtelingen en migranten uh, doorreizen. Het precieze aantal, dat, uh, dat weet je natuurlijk nooit. Ja. Um, de opvang, horen we in het verhaal, in Servië is uh, eigenlijk beroerd. Ja. Uh, uh, moet daar wat aan gebeuren? Moet Europa daaraan helpen? Want uh, Servië is een kandidaat lid voor de Europese Unie. Ja, ja nou dit is op zich niet nieuw. Uh, de organisaties uh, in, in, in Servië en ook de UNHCR in Servië... die roepen al lang dat uh, de opvangplaatsen niet genoeg zijn... voor het aantal uh, asielzoekers in, in Servië. En... Uh, ze hopen dus ook dat er vanuit de EU in ieder geval druk wordt uitgeoefend ook, op de Servische autoriteiten. Het is ja. ook een kwestie van, van politieke wil om, uh, om voldoende opvangplaatsen te hebben. Ja, waarom is die politieke wil er niet in Servië? Ik denk dat uh, Servië, en dat, dat hoor ik ook een beetje van de, van de organisaties die ik heb uh, gesproken, dat Servië zelf uh, de positie van, van doorreisland, van transitland, eigenlijk ook wel, wel prettig vindt. Waarom? Omdat uh, ja, het hebben van, uh, van veel asielzoekers en, en migranten natuurlijk uh, ook, ook daar een, een druk oplevert. Een financiële druk. Maar ook, ook spanningen in, uh, uh, in, in, in steden dicht uh, bij Centra. Ja, nou hoor ik een prijs van 500 euro om naar Kroatië gesmokkeld te worden. Dat is niet hoog, dat is niet veel. Nee. Of, of zit ik dan fout? Nee, nou ja, ik denk dat het voor een aantal mensen misschien wel, wel ja, veel geld nog okay. steeds is. Ik hoor nee, wel eens andere maar, bedragen. Maar uh, ik denk dat met uh, de, Kroatië de migrant of vluchteling uh, er ook nog niet is. En dat, dat blijkt ook wel uit de rapportage die we net horen. Mensen willen toch verder. En uh, vanuit Kroatië ja, wil je naar Slovenië, wil je naar uh, uh, Oostenrijk... en dan ben je echt het Schengengebied binnen... En dan kun je ofwel werk gaan zoeken in, in Noord-Europa... of asiel aanvragen in een land met een, met een behoorlijke asielprocedure. Ja. Uh, Servië is misschien ook weer het typische voorbeeld van uh, ja, illustratie bij het probleem. Hè. Daar waar de buitengrenzen van Europa zich bevinden... daar hopen de problemen zich op en, en dus de asielzoekers en de migranten. Daar lijkt het op. Uh, het aantal uh, asielzoekers en migranten was nog niet zo hoog... Maar uh, toen ik, uh, ik was er in juli uh, ja. van dit jaar. Maar uh, toen al was ook wel de, de, de verwachting dat het aantal zou toenemen. En dat heeft weer te maken met, uh, met grensbewaking in andere Europese landen die strenger wordt. En dan gaan migratiebewegingen naar de plek waar nou, migranten en smokkelaars denken dat de EU-grenzen het makkelijkst overschrijden zijn. Waar ja, is het moeilijker geworden? Nou, zeker tussen Turkije en Griekenland. Ja. Uh, en, en nu horen we ook dat Bulgarije en Griekenland... Syriërs weer terugsturen naar Turkije. Dus dat zijn signalen voor, voor vluchtelingen uit Syrië... Dat, uh, dat er wellicht een andere route moet worden gevonden... Nou. Moet dat wel via Griekenland vaak nog steeds, Macedonië en dan Servië, dat is de route. Ja, onder hen bevinden zich ook veel Syriërs. Dus het feit ja. dat er een groot conflict aan de gang is in Syrië, daar kan je ook aan merken dat er meer mensen komen. Ja, dat, uh, nou, nogmaals, ik was er in juli en vroeg toen aan organisaties of het aantal Syriërs uh, toenam. Toen werd gezegd dat dat nog niet zo is. Maar ik denk dat er steeds meer signalen zijn... dat uh, Syriërs de, de kampen in, in Turkije, Libanon en Jordanië verlaten... op weg naar Europa. En dat uh, de westelijke Balkan, dus Servië... ook een, uh, een route gaat worden. Ja, Wat, wat moet je nou doen? Hè? Want ja, als je nou uh, Servië helpt... Dan, uh, ja, dan komen er misschien meer. Of dan gaan ze blijven. Um, als je niks doet, dan blijven er hele grote problemen... en gaan ze zeker ook deze kant op komen. Het lijkt me een enorm dilemma. Nou, dat is het ook. Uh, aan de ene kant uh, is het verbeteren van de situatie voor, voor vluchtelingen... natuurlijk uh, noodzakelijk om aan, aan internationale verplichtingen te voldoen. Aan de andere kant betekent dat ook dat, uh, uh, dat, dat vluchtelingen uit, uit Syrië... wellicht meer zullen beslissen om, om uh, asiel aan te gaan vragen in Europa... Een, een, een oplossing, maar er, er is niet de oplossing... maar een oplossing zou zijn om toch meer, uh, meer vluchtelingen... direct uit te nodigen uit vlucht, uh, uit, Syrië, uit uh, de, de, de regio, Jordanië, zijn ja, dus bekende vluchtelingen door de UNHCR. Die precies, dan, dat, ja. dat zou een manier zijn om te voorkomen... Ja. dat uh, mensen die, die gevaarlijke routes en die dure routes moeten nemen. Ja, Denkt u dat dat werkelijk die, die alternatieven of die illegale toestroom zou? Nee, ik, ik, het, het is een oplossing voor zeer kwetsbare mensen, maar uiteindelijk als mensen te lang in een kamp zitten, dan, uh, of in welke situatie van, van uitzichtloosheid ook, dan zullen ze een, een, een besluit nemen, en wellicht om te migreren, en als mensen één keer dat besluit hebben genomen, dan blijven ze niet aan de buitengrenzen uh, hangen, dan willen ze verder. Ja, heeft, heeft Europa tot nu toe adequaat gereageerd? Op de nou ja, de, dus de op, op van, van, nou, Je hebt de, de problemen aan haar buitengrenzen... in die regio. De, en waar, waar dus voornamelijk ook de, Syriërs... en dan ja. kun je zeggen misschien het Syrische ja, probleem. Ja. Nou, de respons van, van Europa... aan de buitengrenzen is toch vooral... om uh, Frontex in te zetten. Om, uh, mensen tegenhouden. Uh, mensen ontmoedigen. tegenhouden, ontmoedigen. Detentie aan, uh, aan de buitengrenzen. En dat is uiteindelijk niet de oplossing. En het levert uh, vooral veel ellende op. Je zult toch ook procedures moeten hebben... Um, waardoor je bijvoorbeeld de Syrische vluchteling er wel uithaalt aan die buitengrenzen. En wellicht een migrant voor wie een andere oplossing moet worden gevonden. Uh, ja, uh, om die, er, uh, die, die selectie te maken. En ja. daar heb je capaciteit voor nodig. En toch waarschijnlijk als ik u zo hoor eerlijker de last verde verdelen. Absoluut. Ja. En niet in het eerste land waar je binnenkomt uh, het probleem, probleem neerleggen. Ik denk dat dat uh, eigenlijk het grote probleem is op dit moment van het EU asielbeleid ja. Zitten we daar al dichterbij? Want ik zie nog geen enkele Land in Europa, daar enige nee, nee, nee ik denk dat daar uh, op zich uh, op nog helemaal geen beweging in is. Ja. Uh, de de Dublin-regeling is, uh, is net weer uh, eigenlijk herbevestigd. Er is een nieuwe Dublin-regeling en daar zijn we voorlopig uh, nog niet vanaf. Goed, hartelijk dank, Stefan. Kok graag gedaan, Bureau Buitenland. Neemt je mee. Ja, dochter van twee dictators, zo noemt Monica Macias zich. De 41-jarige schrijfster is de biologische dochter van Francisco Macias... de eerste president van het West-Afrikaanse equatoriaal Guinea. Zijn reg regime draaide om absolute macht, moord en corruptie. En vlak voor zijn executie in 1979 vertrouwde haar vader de opvoeding toe aan een andere dictator, Kim Il-sung van Noord-Korea, die voor Macias een tweede vader werd. In het boek Ik ben Monika uit Pyongyang beschrijft Macias in het Koreaans haar leven. En Remco Breuker, u bent de Korea-specialist aan de Universiteit van Leiden, u las het boek voor ons. Welkom. Dank u wel. Is het een bijzonder boek? Ja, het, is een, het geeft een hele bijzondere inkijk in het leven in Pyongyang ja. in de jaren 80 en 90. Ja, en wat, wat is er zo bijzonder aan voor u? Het, Want je uh... zit waarschijnlijk dicht op het regime, hè, in, in haar verhaal. Ja, absoluut. Zij, uh, zij is naar school gegaan met de kinderen van de elite. En dat is ook de wereld die ze kent en beschrijft. Ja. En het bijzondere is dat ze uh, een hele, hele down-to-earth beschrijving geeft van haar dagelijkse leven daar. Hoe de dingen werken. Ja hoe het, het leven op school eruit ziet, hoe het leven op de universiteit eruit ziet. Ja, nou, fijn bij de elite horen, of niet? Um, ja, voor haar wel. Um, zij heeft een, uh, totdat ze Noord-Korea uiteindelijk verliet in 1994... had ze een heel positief beeld van Noord-Korea. Zij kende alleen het leven in, uh, in Pyongyang. Ja. En dat is een stuk um, rijker dan de rest van het land. Ja, en dan ook nog eens de, de, de elite in Pyongyang. En dan ook nog eens een keer de elite in Pyongyang. Ja, en wat is het verschil dus met de rest van, uh, van Noord-Korea? Nou, de elite, um, puur om het feit dat ze elite zijn, hebben veel minder last van de, de politieke repressie. Toegang tot eten, tot medische zorg, tot een goede opleiding. Alles waar de gemiddelde Noord-Koreaan veel minder uh, toegang tot heeft. Ja, um, Ze wordt niet echt door de familie van uh, Kim uh, opgevoed, hè? Nee, Over... nee, dat is ook wel iets wat uh, uh, zeker in de eerste helft van het boek blijft doorspelen. Ze wordt materieel heel goed opgevangen. Ze krijgt een onderkomen, ze krijgt genoeg te eten, kleren, opvoeding. Maar er is niemand die zich persoonlijk over haar ontfermt. En daar heeft ze het heel moeilijk mee. Ze is ontzettend eenzaam. Ja, en dan ook nog zwart. En dan ook nog zwart. Ja. ja. En dat is iets wat, wat haar ook in een enorme identiteitscrisis heeft gegooid. En Daar is ze tegen het eind van het boek wel een beetje uit. Dat ze zichzelf op een gegeven moment Noord-Koreaans gaat voelen. Haar moedertaal is ook Noord-Koreaans, het Koreaans. Koreaans, ja. zij spreekt Koreaans als een Koreaan. Ook al heeft ze de nationaliteit niet, maar ze ziet er niet uit als de gemiddelde Koreaan en dat is iets waar ze telkens tegenaan blijft lopen, ook in Noord-Korea. Ze is niet geboren in Noord-Korea, ze deelt niet dezelfde genen, ze hoort er uiteindelijk niet bij. En dat is iets wat voor haar heel moeilijk te accepteren was. Ja. Ik kan me voorstellen dat zij ook zeg maar een beetje een verwrongen wereldbeeld heeft. Ze heeft, uh, ja, ik denk dat dat wel een, een, een juist woord daarvoor is. Zij heeft de wereld eerst leren kennen vanuit het perspectief van, een, uh, van haar uh, vader, de dictator. En toen vanuit uh, het perspectief van de elite in Pyongyang. Geleid ja. door die andere beruchte dictator Kim Il-sung. Ja, en ze, over beide is ze heel positief. Hè? Ja, ze is ook wel heel voorzichtig... Um, ja, over haar vader heeft ze de neiging om toch dingen goed te praten. Wat ik begrijpelijk vind, het is je vader. Ja. En voor Kim Il-sung zegt ze dat ze nu weet... dat hij inderdaad een dictator is geweest... die verschrikkelijke dingen op zijn geweten heeft. Maar, zegt ze, dat is hij niet tegen mij geweest. Voor mij is hij een, een soort stiefvader geweest... die zich over mij heeft ontfermd op het moment dat er niemand voor me was. En da daar zal ik hem altijd dankbaar voor zijn. Ja. Staan er dingen in het boek die voor u als uh, Korea-specialist uh, nieuw zijn? Um, Echt nieuw misschien niet, maar het, het, het brengt toch wel wat meer, een stuk meer nuance aan... in hoe we normaal naar Noord-Korea kijken. Het Noord-Korea van de jaren 80 en 90, op het niveau van de elite... blijkt ontzettend internationaal georiënteerd te zijn geweest. Want? Want um, zij studeerden daar samen met um, studiegenoten uit Syrië... uit um, Afrikaanse landen, uit Benin, uit, uh, uit China, uit Vietnam... Het was een uh, Noord-Korea... De nou, communistische, of ja... Ja, in ieder geval de... De communistische elite. Ja, de elite die zich niet zoveel aantrok van Amerika. Ja. En daar heeft ze ook nog steeds vrienden onder. Daar heeft ze nog steeds vrienden onder. En die komt ze ook later tegen in Seoul, in New York... In Madrid. Over ja. de hele wereld. Ja. En kijken die ook zo als zij naar de wereld? Daar staat eigenlijk uh, niks over in. Want het is een boek dat eigenlijk... Het gaat over haar. Ze beschrijft haar vrienden een beetje... En daar blijft het een beetje bij. Ze gaat niet heel diep in op hoe haar vrienden de wereld zien. En ze vindt het eigenlijk ook niet zo interessant. Merk je. Maar ze moet zich verantwoorden. Want het, het is natuurlijk. Ze is een, een uh, van oorsprong Afrikaanse. Die een boek in het Koreaans schrijft. Het boek is alleen in het Koreaans verschenen. Over uh, tenminste. Dat veel te maken heeft met twee hele beruchte dictators. Ja. Dus ze moet zich verantwoorden. Dat weet ze. En voor de rest wil ze, er eigenlijk, wil ze het hebben. Voornamelijk over haar identiteitscrisis. Ja. Wie is ze? Waar moet ze wonen? En. De uitkomst daarvan vond ik heel verrassend. Ja, want? Want uh, het eind, uh, als ze midden dertig is gaat ze voor het eerst van haar leven naar Zuid-Korea. Ze ken, heeft dan al samen met een Zuid-Koreaanse student in New York. En Zuid-Korea zuid is in haar ogen fout, hè? Dat is, dat heeft ze altijd, het heeft ook jaren gekost voordat ze met zuid koreanen durfde te praten... omdat er altijd was verteld dat ze in de duivels net als de Amerikanen. Dan komt ze langzaam achter dat het toch wel meevalt. Dan gaat ze naar Zuid-Korea en blijft daar een tijd wonen... en beseft dat ze thuis is. Dat is haar huis en de reden uh, daarvoor is eigenlijk heel simpel. Ze is een moedertaalspreker van het Koreaans. Dat is het land waar uh, het Koreaans wordt gesproken, waar ze gewoon naartoe kan als ze dat wil. En dat, dat is haar thuis, daar voelt ze zich thuis. Ja, maar ja, je zou kunnen zeggen, van, waarom gaat ze niet terug naar Noord-Korea als ze zich Koreaans voelt? Ja, dat heeft ze ja? gedaan in 2004. Ja. En uh, toen is ze heel erg geschrokken van het feit dat er niks was veranderd. Maar steeds... zij kende toch alleen maar een mooie, het mooie leven van de elite? Ja, maar um, zag er nog steeds het, precies hetzelfde uit... als de, de tien jaar eerder toen ze vertrok. Um, ze had ondertussen natuurlijk veel meer gehoord over de politieke onderdrukking. Ja. Ze heeft geen van haar oude vrienden kunnen teru mogen terugvinden. Um, en ze mocht terugkomen op bezoek in Noord-Korea. Maar het was denk ik geen optie om terug te gaan wonen. In... En ze zou ook niet meer zonder die vrijheid kunnen... die ze later heeft leren kennen in Madrid, in New York, in Seoul. Ja, um, zou u het aanraden, het boek, als het verscheen uh, in, in het Nederlands of in het Engels? Ja, het is, um, um, qua inhoud is het, is, het, is het een uitzonderlijk boek. Het laat je zien hoe, uh, op een heel dagelijks niveau, hoe een dictatuur als Noord-Korea functioneert ja. voor het regime, hoe menselijk het is. Je kan het verwerpelijk vinden, en ja. uh, dat, dat begrijp ik heel goed. Ja. Tegelijkertijd zit er een hele menselijke kant achter... en die, die brengt ze wel heel goed naar boven. Goed. Hartelijk dank, Remco Bruyker. Graag gedaan. Ja. Um, de Italiaanse Senaat is begonnen met een onderzoek... naar het groeiend aantal kankergevallen in de omgeving van Napels. Deze zijn mogelijk het gevolg van illegale dumping... van giftig afval door de Camorra, de Napolitaanse maffia. Kroongetuige in het onderzoek is voormalig maffiabaas... en spijtoptand Carmine Scavione. Eerder deze maand vertelde hij, dat, hij niet het, dat het niet het geweld was... maar de dumping van giftig afval die hem deden besluiten... een informant te worden voor de politie. Correspondent Angelo van Schaik ging voor ons naar Napels... en maakte de volgende reportage. Ried pitture, farmaceutische. farmaceutisch afval, ziekenhuisafval, van die röntgenrommel, weet je wel. Plus kernafval. We zijn het jongste gewest van Italië. Dus zouden we ook het gezondste moeten zijn. Helaas zien we een enorme stijging van het aantal chronische ziektes... ...waaronder ook kanker. Waarom die strijd nu? Mensen zijn het zat. een niet meer doet. grensgebied tussen de provincies Caserta en Napels, de noordoostkant van de stad Napels. Dit gebied maakte ooit deel uit van de Campania Felix, het vruchtbare landbouwgebied uit het Romeinse Rijk, de graanschuur van het Romeinse Rijk. Tegenwoordig is het bekend als terra dei Fuochi of triangolo della morte, oftewel het gebied van de branden of het driehoek des doods. Dit is het gebied waar de Camorra haar chemisch en giftig afval dumpte onder de grond. Van graanschuur tot gifbelt. In, uh, in de auto met uh, voormalig burgemeester van Casal di Principe, Renato Natale. Um, dit dorp, Casal di Principe, het dorp waar um, Roberto Saviano zijn boek Gomorra over schreef... Uh, is ja, het hart van de Casalesi, de maffia clan, de Camorra clan... die um, voornamelijk verantwoordelijk is voor alle alle afval die overal hier in de grond is gestopt. Green Vision, een hele straat, die una discarica a aperto con rifiuti altrettanto pericolosi, viste considerati che sono rifiuti che vengono bruciati, che ci sta l'eternit eccetera. Palla, no? Dit is een straat aan de rand van het dorp en dat is eigenlijk één grote grote vuilnisbelt. Langs de weg liggen ligt vuilnis. Huisvuil, Maar ook, ja, daar liggen elektriciteitskabels, eh, koelkasten, matrassen. En zegt de eh, burgemeester, ex-burgemeester Natale, hier, dit wordt ook regelmatig in de brand gestoken. En er zitten ook ja, schadelijke stoffen tussen, zoals bijvoorbeeld asbest. En dit wordt gewoon ja, in de brand gestoken. Dit is eigenlijk de vuilnisbeeld van het dorp. Er werd hier van alles gedumpt. Chemisch afval, nucleair afval... dat zegt oud-mafia-baas Carmine Scavone Bedrijven uit Noord-Italië, maar ook uit het buitenland moeten hun giftig afval kwijt. Ze zoeken naar de goedkoopste manier om het te verwerken. En dan komen ze al snel uit bij bedrijven die aan de Camorra zijn gelinkt. Die ogen legaal, maar zijn het niet. En dat weten die bedrijven eigenlijk best, maar dat interesseert ze niet. Zij betalen minder, wij verdienen eraan en het kost ons niks... want in plaats van het verwerken, dumpen wij het ergens. En daarom gaat iedereen dus dood van de kanker. Capo kassetten en cassetti i zijn senz'altri si sono aperta negli anni, è che perché la gente sta morì di tutti i cancre, come moriranno anche alla tina. I dati ufficiali aggiornati a febbraio, dottor Antonio Marfella is oncologo by the instituut in Napels. Dan het ministerie van de Hij zegt, volgens de officiële cijfers, en de laatste cijfers zijn van februari van dit jaar, is het aantal kankergevallen. Hier in dit gebied 9 tot 20 procent hoger dan in andere delen van Italië. En dat in het deel van Italië met de jongste bevolking. En Dat komt dus doordat het gif van het gedumpte chemische en ook nucleaire afval doorcijpelt in het grondwater. En de grond hier, en dat is voornamelijk landbouwgrond, vergiftigt. En het komt door de dioxine die mensen inademen... van het afval dat dus niet in de grond wordt gestopt... maar boven de grond ligt en verbrand wordt. De kerk van San Paolo Apostolo. De heilige Paulus Apostel, in Caiwano. Caivano is het centrum... ...van wat ze hier de terra dei Fuochi noemen of de triangulo della morte. Het land van de vuren of de driehoek des doods. En het centrum van het centrum, om je zo te zeggen, is don Maurizio Patriciello. Een priester die vecht tegen datgene wat hier dood en zaait, namelijk het afval. Ik ben een schildwacht. Ik ben een megafoon voor de schreeuwen om hulp van de mensen. Het is niet mijn taak om het probleem op te lossen. Dat moeten de mensen die ons regeren doen. Helaas is de overheid niet echt onze vriend. Sterker nog, regelmatig is het onze vijand. In de mis zelf met de kinderen praat Don Maurizio over wat er hier gaande is. Over het gif dat in de grond zit. Over de reden waarom het gif in de grond zit. Namelijk dat er mensen zijn die geld willen verdienen over de ruggen van anderen. En zonder daarbij na te denken over de gezondheid van henzelf en van die anderen. Il camorrista ha detto che c'erano sotto i rifiuti tossici, ma praticamente ci ritroviamo nello stesso posto. This è il plexo dove un vecchio geleden Chemisch en giftig afval is, uh, is gevonden. Het is compleet afgesloten van de buitenwereld. We zijn aan het graven. Er is dus een groot gat in de grond. Ex-burgemeester Natale zegt dat hij deze plek al in 1988, 25 jaar geleden... dus had uh, aangegeven bij politie, justitie... Uh, omdat hier in dit gat in de grond vaten waren gevonden met gif. Uh, met gif. In die tijd heeft de, de eigenaar van dit stuk grond heeft een bekeuring gekregen. En dat was het. En vervolgens zijn ze doorgegaan met het dumpen van chemisch en giftig afval. De eerste dumping was op een terrein van mijn neef. Onder het voetbalveld van Casale, bij de snelweg. Maar ook onder de snelweg zelf. Duizenden hectare hebben we volgestopt. En soms werd wel eens wat gevonden. Maar door de macht die we hadden, liep dat meestal met een sisser af. We betaalden de politiek of justitie en daarmee was de kous af en konden we gewoon doorgaan. Maar op een gegeven moment kon ik het niet meer aanzien, zegt oud-mafiabaas Skiawonen. Toen ik mensen zag doodgaan aan kanker en een misvormde baby's werden geboren. Toen ben ik eruit gestapt. Ik ben gaan samenwerken met justitie denken dat zo erganta na Over hoeveel afval hebben we het eigenlijk? La stima ufficiale dei Carabinieri e di Legambiente attesta non meno di 20 milioni di tonnellate di rifiuti. De schatting is dat de afgelopen 20 jaar zo'n 20 miljoen ton chemisch afval is gedumpt, in zowel legale als illegale stortplaatsen in tutte le discariche legali e illegali della regione campana. Don Maurizio Medecourt in de Bos bast een enorm applaus los. C'è qualcuno che pensa che queste marce siano ormai già tante? Io penso il contrario. Io penso che non sono mai abbastanza. Don Maurizio Patiscello neemt behalve het voortouw in de kerk ook het voortouw in één van de vele demonstraties die er de afgelopen weken hier zijn geweest. We zijn nu in Teverola, een klein plaatsje in de provincie Caserta. En dit dorp is uitgelopen. Er zijn hier, denk ik, 3000 mensen op straat... om met, met uh, de priester, met de aartsbisschop van het bisdom Aversa... te demonstreren tegen de verkrachting van hun leefomgeving. Had op daar borsten dingen. Basta toppen silencie. Si. Basta met te veel stiltes. Met het mond dicht houden. Teberrola non de non deo morire. Teberrola, zoals weet het laatste mag niet doodgaan. Waarom bent u hier, mevrouw? Perché lei qua Per essere insieme a tutti gli altri per gridare che non vogliamo morire. Io ho perso mio figlio, mio marito. Deze mevrouw heeft haar zoon van 5,5 verloren en haar man die 43 was. Zelf denk ik een jaar of 70, dus dat is een tijd geleden. Ik zeg maar, waarom, waarom heeft niemand ooit zijn mond opengedaan? Ik Zeg ik weet het niet. Misschien dat nu mensen het echt zat zijn. Marianne, ik Marianne voor 4. Deze mevrouw draagt een foto bij, bij zich van Marianne. Ze staat in het midden van al de mensen hier in het dorp. Marianne is haar dochter die een maand geleden overleden is aan leukemie. En volgens haar heeft het te maken met het milieuprobleem wat hier gecreëerd is door de gif die in de grond zit. De overslaande stem. Geëmotioneerd vertelt Don Maurizio over zijn strijd. Hij zegt: Als het nodig is om te schreeuwen, dan schreeuwen. Als het nodig is om, om uh, rumoer te maken, dan doen we dat. Als er dit soort marsen nodig zijn, dan doen we dat. 100, 200, 1000. Dit verhaal moet verteld worden. Dat is wat Don Maurizio hier op het plein in Teverola tegen de mensen zegt. Ja, u hoorde een bijdrage van Angelo van Schaik. Gaza op mijn hoofd, zo heet het boek van Inge Neefs... dat volgende week verschijnt. En daarin beschrijft ze haar verblijf onlangs in de Gazastrook. En tien jaar geleden verscheen er ook een boek over Gaza... onder de titel We blazen even uw auto op, van Eva Ludeman. En ze zijn hier allebei in de studio. Hartelijk welkom. Dankjewel. je ja. Um, ja, wat brengt een jonge vrouw naar de grootste open luchtgevangenis... Inge neus. Um, ik denk dat er in mijn geval echt wel een lang verhaal achter is. Ik ben allereerst... <laughs> ja, wel, ik, denk, ik ben allereerst wel met een open vizier vertrokken naar Israël ja. en Palestina. Dus dat was in dat geval Israël en de westelijke over Wat dat dan na verloop van tijd niet meer toegankelijk was... door dat Israël met de toelating tot het gebied heeft ontzegd... wat dan eigenlijk wel gedreven heeft om toch ja. verder... ...op zoek te gaan naar Palestina. En zo ben ik uiteindelijk wel in Gaza beland. Ja, maar het staat bekend als een verschrikkelijke plek. Een van de, de personen in jouw boek zegt ook... Uh, ...het is stront hier. Het is allemaal stront. Ja, inderdaad. Ik denk, Gaza ja. heeft, een, heeft een heel... Ik zeg altijd, Gaza is een ongelooflijk intense plaats. Ja. Dus uh, er is een, een ongelooflijk uh, moeilijk levensklimaat... ...omwille van het politiek kader... Ja. ...dat echt wel heel uh, precair is... Ja. Omwille van de oorlog, die eigenlijk Maar je hoeft er niet recht... heen. Je hoeft er zeker niet nee, heen. Maar, maar ik denk wat, wat mij daar wel echt in aantrok was... Uh, het, zowel van het begin tot het einde ik willen weten wat er inderdaad schuilt achter het politieke kader waar dat je via de media wel mee in aanraking komt. Je hoort over de vredesonderhandelingen, je hoort Netanyahu, je ja. hoort Abbas, je hoort Hania. Maar waar zijn die mensen die eigenlijk leven binnen dit conflict, die zichten de verhalen van mensen zoals ik en zoals jij... Ja. En dat is uiteindelijk wel wat mij we naar Gaza heeft gebracht... en wat mij oorspronkelijk ook naar, naar Israël en de Westelijke Jordaan over heeft gebracht. Dus wij doen ons werk niet goed, je wou het zelf zien. Ja, ja. <laughs> ik denk dat dat wel essentieel is. Ik denk, en dat is ook wel een conclusie, denk ik, na daar enige tijd doorgebracht te hebben... Dat het, uh, dat, dat het wel een diepgang mist, denk ik, de rapportage ja. over, uh, over het conflict... over Palestina en Israël... Um, ja, en zeker ook wat, dat, wat dat ik heel frappant vond, is dat het echt wel niet gaat om, om twee gelijkwaardige partijen. Zoals het wel vaak wordt voorgesteld. Um, de een is veel sterker dan de ander. Het gaat echt om een militaire bezetting, over een onderdrukking. Uh, ja. Uh, tot inderdaad, uh, dat inderdaad. Waar Israël de machtige partij is en waarbij dat Palestijnen eigenlijk wel maar heel weinig bewegingsruimte wordt gelaten. Ja, Eva Ludeman. Nou, ik neem het waar, ook even op voor de journalisten daar. Waarom waar, <laughs> journalist. waar wil jij erheen? <laughs> Nou, ik neem het eerst even op voor de journalist. Ja. Ik denk dat er ontzettend veel uh, reportages worden gemaakt... en verslagen uit uh, die regio. Ik denk zelfs dat het overbelicht is, dat stukje aarde. Uh, maar onderhand is het ook heel erg moeilijk om nog iets te verzinnen. Alles is er eigenlijk al wel over geschreven, gezegd, gedaan... Um, ja, Goh, maar wat dat in de media komt is toch wel heel vaak een verslaggeving over de vredesonderhandelingen. over nee, nou de dat niet altijd? Dat ben ik niet met je eens. Nee hoor, lang niet altijd. Hey, niet maar altijd, voordat, maar je, toch voordat wel je het voor je een helemaal handelijk... overneemt, Eva. Uh, wat ging jij er ook alweer doen? <laughs> Uh, nou, ik, ik ben er eigenlijk heen gegaan om, uh, uh, omdat ik mijn eindscriptie uh, geschiedenis, contemporane geschiedenis, had geschreven over het Palestijns-Israëlisch conflict. Ja. En tijdens het schrijven van mijn eindscriptie bemerkte ik dat het bronmateriaal vrij eenzijdig was. Nou, kwam dat ook omdat er weinig is vertaald uit het Arabisch en veel meer vanuit het Ifrit. Uh, en... Ja, ik vond eigenlijk voor mezelf na mijn scriptie... dat ik de praktijk aan de theorie moest gaan toetsen. Ja. En dat heb ik daar gedaan. Maar ging je, was jij ook een soort actievoerder? Want je ging bij Amnesty werken, of niet? Ik ging bij Amnesty werken, gewoon op het uh, plaatselijke kantoor in Gazastrook. Ja. En in eerste instantie uh, bericht je dan niet over uh, de Gazastrook. Dat is een beleid van Amnesty. Ja. Uh, ik weet niet of je dat kent. Uh, daar, ja, daarvoor ging ik eigenlijk naar Gaza. Of Dat was een mooie gelegenheid om daarheen te gaan. En die stageplek duurde drie maanden en ik ben daartoe gebleven. Ja, maar, maar ik neem aan dat jij ook weet dat uh, Gaza niet echt gezelligheid is, of wel? Oh, dat ben ik helemaal niet met je eens. Nee? Nou, ja, nou ja, dat, dat ligt er ondek, heel maar. erg aan. Dat is wel een beetje wat Inge zegt ook. Het wordt natuurlijk altijd heel erg vanuit een politiek kader en zo bekeken. Uh, en ik heb daar ook de twee jaar dat ik daar heb gewoond... heb ik uh, um, heel erg de nadruk voor mezelf ook gelegd op hoe, hoe leven hier mensen? Hoe is het dagelijks leven voor de mensen? Ja, en de mensen die gaan uh, wat er ook gebeurt. Die gaan naar school, die doen hun boodschappen, die trouwen, die worden verliefd. Die, maar ze ja, kunnen er niet uit. De werkloosheid is hoe hoog uit Mijn hoofd, ik zou het je niet kunnen vertellen, maar over de vrijheid nee, in het is, denk ik, net iets gedaald. Maar de periode als ik er in het begin was, 2010 was het ongeveer 45% werkloosheid. Ja. ja, nou ja. ja, nee, natuurlijk. Het is het is... geweld, ligt altijd om de loer. Ja, het is continu. Een, ja, het is een grote openluchtgevangenis ja. en er is heel veel verdriet en, en uh, depressie ook. Uh, maar er is ook heel veel uh, vrolijkheid en, en veerkracht en plezier. Ja. En, hoe, hoe, ja. worden, hoe wordt er naar jullie gekeken als je daar rondloopt als, als westerse vrouw? Uh, nou, dat verschilt denk ik wel. Want ik was er uh, uh, voordat de tweede intifada uitbrak. In aanloop naar de tweede intifada was ik er. Ja. Um, en dat was prima. Maar ik merkte nadat die intifada was uitgebroken... dat de sfeer op straat veel meer gespannen was. En, en dat, je, dat je minder hartelijk werd uh, bejegend. Ja, want het klimaat is wel nou ja, islamitischer geworden, moet ik het zo zeggen. Ik kan dat natuurlijk moeilijk vergelijken, maar hoe het ervoor was. Ik kan een beetje vertellen over de periode dat ik er was. En dat is van 2010 tot 2012, heb ik er in ja. totaal een jaar gewoond. Ik uh, denk je inderdaad, je kunt wel zeggen dat Hamas um, is natuurlijk staat voor de islamitische verzetspartij. Dus ze voeren inderdaad wel een islamistischer beleid dan Fatah voerden. Kon je, met, um, kon je zonder hoofddoek over straat? Ja, zeker. Ja? ja. Dat deed je ook. Voor mij was dat zeker nooit een probleem. Nee. Nee. Ik kan niet zeggen dat de lokale bevolking, dat er vrouwen zijn, dat er nooit op aangesproken worden, want dat is wel het geval. Nou, Ik als buitenlandse aangevallen op straat omdat ze geen hoofddoek dragen... ik kan niet zeggen dat ik daar... een, perso ja. dat heb ik wel daar een persoonlijk ook verhaal van ja. ja, krijg. Ik, ja. ik heb op Twitter ja. ook onder andere... Uh, en dat de, de Hamas ook flyers uitdeelde... voordat de uh, school weer begon... na de zomervakantie. Dan, uh, voor het te stimuleren. Op, uh, ja. Als je geen hoofddoek draagt, weet ik je te vinden. Maar even uh, gewoon dus... ook, ook verder als buiten, buitenlandse. Hoe, hoe word je bejegend? Hoe word je... Goh, ik vond het in het algemeen... heel hartelijk eigenlijk... Ja. Zeker niet, uh, wat dat eigenlijk niet echt conform mijn verwachting was. Ik had aanvankelijk wel verwacht dat mensen die in zo'n verkeerde politiek kader leven, eigenlijk wel een, een soort van, niet paranoia, maar toch wel een grotere voorzichtigheid hebben ten aanzien van buitenlanders, ten aanzien van het Westen. Waarom een grotere voorzichtigheid? Um, ja, omdat, denk ik, omdat dat inderdaad ook wel ergens klopt, omdat Israël eigenlijk wel te vriend is uh, bij Europa. En dat wij toch wel... Ver, ergens, ik als Belg ben een vertegenwoordiger van België... ook al wil ik dat in essentie niet zijn. Ja. Het blijft wel waar ik vandaan kom. Maar mensen maken een heel duidelijk onderscheid... tussen het politiek regime dat heerst in een land... en de personen die er zijn. Ja, je wordt ook als getuige gezien. Hè? Je moet getuigen ja, ja, van ja, ja, wat zij meemaken. Um, ja, moeten getuigen. Dat is wel hun een, een grootste vraag. Als je vraagt uh, wat dat je eigenlijk kunt betekenen voor hun... Dan is hun vraag, wees eerlijk naar de buitenwereld en vertel over wat je hier hebt gezien. Of dat mensen weten wat dat er in Gaza gebeurt. Of dat er meer mensen zouden zijn die de Palestijnse kaart trekken. Ja, dat is ik dat, ook dat, doe, dat geloof is er denk ik wel een beetje. Dat, dus inderdaad via mijn vertegenwoordiging als Belgische dat ik dat verhaal meeneem. En dat er zo eigenlijk wel een stuwing richting verandering kan ja, gebeuren. Ja, maar dat wilde je sowieso al hè? Ja, voor mij was dat ook wel in ja. essentie waarom ik naar Palestina ben blijven gaan. Is echt wel vanuit een politieke overtuiging uh, ja. tegen de bezetting. Eva Ludeman, uh, jij hebt ook familie in Israël wonen. Ja, dat klopt. Ja, dat, in Tel Aviv. dat lijkt me een beetje raar. Waarom? Nou ja, uh, je was bang dat ze daar misschien achter zouden komen. Dat je aan de andere kant ook familie had. Uh, nou, niet zozeer bang. Mijn beste Palestijnse vrienden wisten dat gewoon. Ja. Die wisten ook dat ik daar op bezoek ging. Ehm. Uh. Um, <clears throat> um, maar ik heb dat natuurlijk niet aan de grote klok gehangen. Waarom zou ik dat doen? Ja. Uh, weet ik niet. Waarom ook zou je het niet. niet doen? <laughs> nou, het zou kunnen zijn dat, dat mensen je toch veel nog bejegen. Of dat je misschien zelfs wel risico loopt. Um, nou, toen in elk geval niet. En als mensen me daarnaar hadden gevraagd, had ik ook wel gewoon eerlijk geantwoord. Maar als ze daar niet naar vragen, vind ik het ook geen reden om dat aan de grote klok te gaan hangen. Ja. Als je daar zit, hè, moet je dan partij kiezen? Dat vind ik een moeilijke vraag. Uh, soms. Wel, als je er letterlijk naar wordt gevraagd. En soms heb je zelf ook het gevoel van, nou, dit kan gewoon niet. En ik, inderdaad, ik, ik, ik, ik ben hier gewoon heel erg tegen wat hier heel erg gebeurt. Even een voorbeeld. En dat betekent, um, ik had een bruiloft uh, en uh, de echtgenoot mocht niet komen. En dan wordt er weer veiligheidsredenen aangevoerd. Hij moest uit Ramallah komen, ja, uh, de, de andere jordaan of uh, dus de, bruide, ja, de bruiloft hebben we alleen met de, met, um, de bruid moeten vieren omdat ja. haar aanstaande man gewoon niet mocht komen En dat veroorzaakte zoveel verdriet en frustratie en dat kan ik volkomen begrijpen en ik vind eigenlijk als je dan um, die frustratie ook gewoon uh, uit ook als journalist ja, vind ja. Ik dat, blijf ik dat toch objectieve journalistiek vinden want jij hebt er ook, ook, ook een deel journalistiek werk verrichten. Ja zeker. Ja. ik werkte daar ja. als freelance journalist ja, Inge Nefs, um, ja, jij koos al partijen. Gewoon, maar ja, ja. ik vind er is wel een groot verschil tussen objectiviteit en neutraliteit. Ja. Vind ik. ik vind het niet omdat je een keuze maakt, een waardeoordeel maakt en zegt van dit is fout, dat je daardoor minder objectief zou zijn. Ja. Ik zeg inderdaad heel duidelijk dat ik tegen de Israëlische bezetting van Palestina ben, maar ik kan dat ook wel objectief onderbouwen. Ja, dus, dus jij hebt niet het idee van... ik heb extreem partij gekozen? Tuurlijk niet, nee. nee en ik je, denk ook anderzijds, ik blijf ook wel kritisch kijken... naar wat er speelt binnen interne Palestijnse politiek. Dus is zeker geen blinde, blinde liefde voor Palestina of zo. Ja. Volgende week verschijnt je boek, hè? Volgende week verschijnt mijn boek Gaza, bij Epe. Ja. Gaza op mijn hoofd. Ja. En jouw boek is nog steeds verkrijgbaar, Eva Ludeman. Ja. Hoe heet het ook alweer? Gaza, we blazen uw auto even op... Ja, nou hartstikke een mooie titel. Hartelijk dank uh, Eva Ludeman en uh, Rees. En uh, we eindigen uh, onze uitzending met onze serie Ondertussenin van geluidskunstenaar Silia Erens. Zij registreert overal ter wereld geluid. De reeks is tot stand gekomen met uh, steun van het Mediafonds. Luister naar de vijfde aflevering. Ik laat u achter in Bolivia. Mm -hmm. Ondertussen in Bolivia. Si in... que, compañero de pensar, en 1952, el pueblo ha derrozado a la clase dominante y ahora es el momento de derrotar también a este gobierno maldito, siguiente del imperialismo. Compañeros, para terminar, Ayúdenme a decir. Fuera el gobierno vende patria. ¡Fuera la ley de capitalización! ¡Fuera la reforma educativa! Fuera es un gringo! Para terminar, tenemos las palabras del representante de la Secretaría Obrera Departamental, el compañero Hugo Ampues. Compañeras compañeros, dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jona van Zetten, pro-VPRO lid sinds 2008, omdat de VPRO een ander geluid laat horen.